naar huis met het NOS-journaal. Minister Spies gaat het toezicht waarschijnlijk veranderen. Ze vindt dat er bij de corporaties nu te veel incidenten zijn. De afgelopen dagen bleek dat Vestia, de grootste corporatie van Nederland... ...op de rand van een faillissement stond. Spies wil weinig zeggen over de situatie bij Vestia... ...maar ze vraagt zich wel af of het toezicht niet anders moet worden georganiseerd. Een commissie van deskundigen moet dat bekijken. Ze vindt het nog te vroeg voor de conclusie dat het toezicht over de hele linie niet goed is. Minister Spies gaat ook kijken of er iets kan veranderen aan de Europese regels voor het huurbeleid. Het is nu zo dat corporaties van Europa alleen sociale huurwoningen mogen bouwen voor mensen met een inkomen tot 33.000 euro. In de praktijk komen veel mensen die meer verdienen nu niet in aanmerking voor een goedkoop huurhuis, maar kunnen ze ook geen betaalbare woningen vinden in de vrije sector. Spies ziet wel wat in een plan van de PVDA om woningcorporaties in bepaalde gevallen ook te laten bouwen voor mensen die meer verdienen dan 33.000 euro. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn rellen uitgebroken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreren daar tegen de gang van zaken rond het drama van gisteravond in het voetbalstadion van Port Said. Daarbij vielen zeker 74 doden. De mensen die nu demonstreren in Cairo zeggen dat de politie te weinig deed om het drama te voorkomen. Na oud-bankpresident Wellink roept ook oud-minister Bos de noordelijke eurolanden op om Griekenland zijn schulden kwijt te schelden... Hij zei dat vanmiddag op een bijeenkomst in Den Haag, zo meldt het Financiële Dagblad. Volgens Bos moeten we niet de illusie in stand houden dat we ons geld terugkrijgen, want dat krijgen we niet. Het weer vanavond en vannacht koelt het sterk af. In Limburg kan de temperatuur dalen tot onder de min 10. Morgen overdag vanuit het noorden sneeuw en bijna overal aanhoudende vorst. Dit was het NOS. Dit is Wijnald bij de ANB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Dat is nog niet het geval op de A4 in beide richtingen. De A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen Leidschendam en Zoete Rijndijk Rijn Dijk 5 kilometer. De andere kant op vanuit Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep staat 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De A27 van Almere naar Utrecht bij Hilversum 4 na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. In het Westland zijn problemen bij Westerlee op de A20 vanuit Gouda tussen Maasdijk en de Afrit Westerlee 3 kilometer. Dat komt omdat de verkeerslichten daar niet goed werken. Loopt daardoor ook vast op de N213 vanuit Monster tussen Dijk en de dier 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Klein, kort over zeven op zondagmorgen. Hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Nu val ik gerust in slaap, is thuis.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 Assim você me mata, ai je me. Als Ai, ai, pakt, pakt je me. Als je me pakt, me. mata. Ai, me pakt, te pego, ai, ai se eu te pego, hein? Nooi, a falar je nossa, nossa. me je me maakt, je me maakt, Ai, je me te pego, je me maakt, je Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, als je me mata Ai, me mata Ai, se eu te pego Ai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 is where is the money?